Met het geheim van Job. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. Het geheim van Job, jij mag het onthullen. <laughs> een heleboel geheimen. Maar een van de vragen die ik had was: hoe zou Job dan van zijn traumatische ervaring afkomen? Ja. Je ziet het ook vaak bij aan de Holocaust-slachtoffers. Waar een hele organisatie, AMGA bijvoorbeeld, voor hen zorgt. Mm -hmm. En wat, wat hard nodig is. Ja. ...zou Job daar ook last van gehad hebben, want die heeft natuurlijk heel wat gehad. Ja. En die wist dat hij heel onschuldig leed. als je hij van overtuigd. <tie> Zou de Heer hem ooit verteld hebben van zijn gesprek met Satan? Ik weet het niet, ik denk het niet. Maar dan kunnen we in Jacobus, vinden we in hoofdstuk 5 vers 11... Dan zegt Jacobus tegen ons gelovigen... ...let op Job, ja. op zijn geduld, mm -hmm. zijn geduldig lijden... En let ook op het einde van Job, wat we straks wel over hebben. Mm -hmm. dat, hij is tot bemoediging voor allemaal geweest. Hij is een voorbeeld voor Israël geweest. En dat is verschrik verschrikkelijk belangrijk. Ja. En dat is een voorbeeld van de weg die Israël ook gaat van lijden tot heerlijkheid. Ja. En dat is altijd de weg die bijna iedere heilige gaat. Bij ieder, ieder, ieder kind van God lijden hoort er op een gegeven moment bij. Dat is eigenlijk het geheim van Job. En nu kun je Want hij zal zich inderdaad wel hebben afgevraagd. Van waarom moet ik dit allemaal meemaken? En ja, natuurlijk. het volk Israël dat zal hebben afgevraagd. Waarom moeten wij dit allemaal meemaken? Ja. Waarom overkomt ons en, dit? En bovendien, uit Job blijkt dat hij daar toch behoorlijke diepe wonden voor heeft gekregen. Mm. Wonden in zijn vertrouwen op God. Ja. Wonden in vertrouwen in zijn vrienden, zijn gezin. Ja. Zou dat... Nieuwe, wat hij gekregen heeft, dat zal ik dan straks even vertellen. Zou hij dat, zou hij dat daardoor vergeten? Ja. Dat is de vraag. Ja. De tijd heelt wel alle wonderen. Is dat zo? Wel heel veel. Top. Heel veel. Of uh, is er een andere weg om de wonder te helen? Ja, volgens mij wel. Ja, nou, dat kunnen we dan straks maar eventjes. <laughs> Want straks zullen we zien... Dat God ook tegen Job gaat spreken. Ja. Eerst dus, nog die drie vrienden maar eens even onder Ja, te nemen. Het ja, waren, waren ruige heren, waren dat die drie vrienden. En dan gaan we nog even praten over Elihu. Dat was de enige die niet op zijn kop kreeg van de Heerde God. En dan over wat God tegen eh, Job zegt. En dan eh, Job's einde. Ja. Hoe dat allemaal afliep. Nou, die drie vrienden dan maar. Ja, we zullen wel zien waar we blijven. Misschien <laughs> komt er nog een uitzending. Ja, wie weet. Ja. De eerste, die heette Eliphaz. En dat was een Edomiet. Mm -hmm. Dus een zoon, een nakomeling van Esau Zijn naam betekent mijn god, dus Eli, El is god, dat is die algemene godsnaam. Ja. Als er dus uh, niet heren met vier hoofdletters staat, zoals ze het daarover gehad hebben, dan... Uh, ...staat er El vaak, ja. of uh, Elohim, mm -hmm. zoals bij het scheppingsverhaal. Nou, die Eliphaz, dat, dat betekent mijn God is fijn goud. Ja, dus uh, niet erg christelijk en niet joods en niet bijbels. Dus hij diende een vreemde God. Ja. Gaan we kijken naar de tweede, Bildat. Dat betekent zoon van strijd. Mm -hmm. Hij was dus een zoon van om een lekker pittige oorlog te maken, ook met, de, uh, met Joden tegen, tegen Job. Hij was wat dichter bij, uh, bij Job. Hij was uh, zoon van een zekere Soach, en dat was een van de zonen van Abraham. Okay. Want vader Abraham had geen zeven, maar hij had acht zonen. Ja, ja. En dus, dus hij zat in de, de lijn van Abraham? Hij, hij zat, ja, hij was een, een zoon, en dat was dus weer een zoon van die Ketura. Ja. Die Abraham later nog getrouwd heeft. Mm -hmm. okay. Die had zes zonen bracht hij hem. Dat ja. waren de Midianieten en allerlei andere. ieten komen er vanaf. Ah. <coughs> nou, nou, zo vaart, zo Die stam van Lot af. En die, uh, het betekent die naam Chilper. He, Zo'n vogeltjes die chillpen. <laughs> ja. En zo, zo Chilpte die de andere twee na. Dat kun je ook wel nagaan. Hm. <coughs> de stad van die drie vrienden was prima. Ja, ze begonnen zich om Ze begonnen schitterend. Ja. ja, beginnen wij maar vast als iemand lijdt als we daar naartoe gaan. Ja. En ze, ze huilde toen ja. ze Job zagen. Ze herkenden hem zelfs niet eens. Ja. En, en, en, en nog wat. Ze, ze, ze zaten een week stil bij hem. Ja. Ze wisten niet wat ze zeggen moesten. Nou, wij, wij weten altijd zelfs een bijbeltekst te vinden die de treurende in hun verdriet nauwelijks troost. Wij weten niet meer wat stilzijn is. Nou, dat, dat, dat was, een week lang is uh, best wel heel veel. Een week lang is heel veel, ja. ja. En uh, Ze moesten nog eten te krijgen enzovoorts. Ze herkenden hem niet. En dat slaat ook op Israël. Maar eens kijken, nou, wat gaat er met Israël gebeuren in de ballingschap? Dat lezen we ook in Deuteronomium 28. Deuteronomium 28, vers 35 en 37. Even kijken, hier heb ik het. De Heer zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de dijen, waarvan gij niet kunt gene genezen. Gij zult een voorwerp van ontzetting worden hmm. en een spreekwoord en een spotreden onder alle volken, naar wie de Heer uw land wegvoert. Ja. En dat was precies wat, uh, wat, wat Job ook overkwam. En dat is deze boek van de Heer Jezus. In Isaiah 52. Hij was veracht. En hij was niet meer herkenbaar voor de mensen zelfs. Jesaja dus Isaiah 53. 52 ja. is het. Dat ja, 52? Dat is, de meeste mensen vergissen zich daarin. Ja, Oké, okay. ik dus ook. Maar dat, dat hoofdstuk over de leidende des heren. In ja. Isaiah begint bij Isaiah 52. Oh, ja, ja ja, ja, precies. En daar staat het dus in. ja. ja. Zozeer misvormd. Was zijn, en niet meer menselijk was zijn verschijning. Ja, en niet meer als die der mensenkinderen was zijn gestalte. Dus Isaiah 52, <coughs> Isaiah 52 was 14. Ja. <coughs> en dat was ook met Job het geval. En dat was met de heer Jezus het geval. Mm. Maar, dat was het probleem. Zij dienden niet de God van Israël. Zij dienden niet de Bijbelse God. Nee. En ik denk, wat ik ervan geleerd heb, van dat verhaal. Dat veel mensen... Diezelfde fout gaan maken als die vrienden van Job. Wat maakten ze dan voor Job? Zij, zij spraken vanuit hun eigen godsbeeld. Zij hadden een bepaald godsbeeld dat erg, erg lijkt op het godsbeeld van de islam. Mm -hmm. Zonde, patch, klap, wegwezen. Onmiddellijk op, de, op iedere straf, op iedere zonde staat onmiddellijk de straf. En er is een rechte lijn, een rechte verbinding tussen zonde en tussen straf. We zullen het in een volgende uitzending over de blindgeborenen, uit Johannes 9, daar nog over hebben. Ja. Dan zullen we zien dat de discipelen nog dezelfde visie hadden. Ja, precies. Ja, dat is en en dat was het fout. Uh, uh, maar, <coughs> ze ze letterlijk tegen hen, je moet echt gezondigd hebben... Je moet wel zwaar gezondigd hebben, Anders bekend Dan kan dat. je dit allemaal niet overkomen. Ja, precies. Ja. Je lijkt wel op de vrienden van Job. Ja. Ja, maar dat, dat, dat was zo keihard. <coughs> maar, waagt Bill dat te zeggen: als jij dan niet gezondigd hebt, zullen je, je kinderen het wel gedaan hebben. Nou, weer zout in de wonden van Job. Dan hebben de kinderen het weer gedaan. En uh, Eliphaz, die suggereert: je vroomheid deugt niet. Je bent er gewoon een hypocriet hmm. en een andere de geest heeft, ja, dat was even wel frappant, heb ik ontdekt. Uh, die Elifast, die was onderwezen door een, een geest, een boze geest. Echt waar? Ja, dat lezen we, ja, misschien zelfs jij leert nog wat. Zeker. Job 4. Ik, ik ben altijd de eerste die heel veel leert in deze Job 4. Job 4. Ja, ik zal even kijken welke het vers, vers het was. Vers 14. Vers 13: 12 zullen we beginnen. Een woord drong. El El een woord drong heimelijk tot mij door. Hij hoorde in, in een visioen of in dromen, hoorde hij wat. Mijn oor ving het gefluister daarvan op. Tijdens overpijnzen en, en aan nachtgezichten, toen een diepe slaap op de mensen was gevallen. Dus hij, hij, hij kreeg een openbaring. Schrik en beving overvielen mij. Nou, dat, dat kan nooit iets goeds zijn. Ja. Schrik, schrik en beving. En deed al mijn beenderen verschrikken. Daar gleed een geest aan mij voorbij. Heb je hebt iets? Ja. Daar, daar, daar kwam dat van. En het deed het haar van mijn lichaam te bergen reizen. Hij bleef staan, maar ik kon zijn gestalte niet onderscheiden. Een gedaante stond voor mijn ogen. En ik vernam een fluisterende stem. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Of een man rein zijn tegenover zijn maker? Zo is die elifas opgestopt. Ja, ik heb hier in mijn Bijbel uh, bijgeschreven, dus ik wist het eigenlijk wel. Maar, ja. ja, je vergeet wel eens wat. Je vergeet wel eens wat. De slang die hier spreekt. Ja, ja nou, dat, dat is precies wat ik je vertelde. Dat <laughs> ja. zijn we het weer eens? Ja, precies. Ja. Dan krijgen we zover... So Nee, die, die, die Elifas die zegt ook tegen hen, uh, in 5 vers 1, moet je maar eens lezen, dat is zo gemeen. Roep maar, is er iemand die u antwoordt en tot wie van de heiligen wilt gij u wenden? Roep maar, je krijgt toch geen antwoord van God. ja is, is, is zo leeg. Zo... wel God zelf zegt, roep mij te gaan en ik ga ja, de grote ja, dingen vertellen en, waarvan jij geen weten hebt. Heer God doet doe, doe, doe niets anders dan nee. ons... Horen. In al hun benauwdheden was ook hij benauwd, zegt de schrift. En ja. Hij was er ook bij bij Job's benauwdheden. Ja. Ja. Maar Job die had dat niet in de gaten. Nou, hij zegt ook, je hebt echt gezondigd, anders zou God je zo zwaar niet straffen. Je vroomheid deugt niet. En hij zegt, so vindt Job een woordenkramer. Je klets maar wat, man. Dat <laughs> is iemand, iemand waar ze net een kindje verloren hebben of zo. Je klets maar wat. Hmm. Oh, ik heb er overdriet verdriet van. Je klets maar wat. Mensen liever. Dat zijn die kerels onbarmhartig en keihard. Ja. Hoe komt dat? Omdat ze zich in hun eigen godsbeeld aangetast voelen. Hmm. En dat is het ergste wat je doen kunt. Ja, ja. Dat, dat had je zelfs. Ja, vroeg, toen we problemen hadden over een bepaald. Ik ga dat niet noemen: theologisch probleem. Dan had je discussies. En dan werd de tegenstander, als je het tegen zijn godsbeeld inging, nou dan, werd de, dan eindigde dat in een pittige ruzie. Ja, precies. Ja, zo werkt dat. Ja. En dat ging daar ook verschrikkelijk. En Bildad, die voelt zich zwaar beledigd. En hij zegt, de goddeloze komt om en de verschrikkingen van de heren, die komen over jou. Op zonde volgt onmiddellijk oordeel, zegt die Bildad. He? Terwijl de genade van God... Ja, tuurlijk. Maar daar hadden ze, terwijl God al, al Mozes geopenbaard had, wat was, dit <tie> is mijn naam, zegt hij, langmoedig, geduldig betekent dat, ja. geduldig en genadig, groot van goedertierenheid en barmhartigheid. Ja. Dat is onze God. Wat een genade dat je die God mag kennen. Ja, en dan ontmantel je dit soort zaken ook, van, dan hoor je gelijk de duivel spreken van, zie je wel, uh, er is geen genade, uh, ja, maar als nou ja, je wat fout doet, dan krijg je gelijk wat gelijk afstand. Dat zagen we al, door wie Elie ja. vast geïnspireerd is. Ja, ja. Dat is maar, de... wij, wij hebben in Nederland zo'n zo kreet, hè? God straft onmiddellijk. Is dat zo? Nee, dat, ja, dat, is, dat wordt wel gezegd, hè? als iemand wat fout gedaan heeft, ja zie, ja, en... God straft onmiddellijk. Dat, dat stamt hier natuurlijk vanaf. Ja, ja waarschijnlijk. Ja. Bekeer je toch Job? Geven bekeer, bekeer je ja. dan zal God je genadig zijn. Ze leggen een direct en bijna onmiddellijk verband tussen zonde en strap. Ja. strap. En dus ook tussen lijden en zo. zonde en lijden. Ja. En dit is zo onbarmhartig. Mm -hmm. En dat is zo lastig. En zo gemeen. En in Psalm 73 is dat. De hele Bijbel lees je dat door, even die Psalm 73. Mm -hmm. Dat is een psalm van Asaf. En dan nog even psalm 44. Het, is, het komt allemaal overal terug. <coughs> psalm 73 is die psalm van Asaf. Ja. En dus, daar zegt Asaf in vers 12. Uh, zo zijn de goddelozen altijd onbezorgd. vermeerderen zij het bezit. Maar te vergeefs heb ik mijn hart rein gehouden. Dat had Job ook best kunnen zeggen. Vergeefs ja. heb ik mijn hart rein gehouden. Mijn handen zijn in ons groot gewassen. De hele dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. En dan zegt hij, het, hij heeft het in de gaten, die aas Indien ik gezegd had, ik zal dat zeggen, ik zal zo spreken. Dan was ik afvallig geweest van het geslacht van uw kinderen. Ik topde erover om het te begrijpen. Een kwelling was het, ja, dat is het geheim van het lijden. Ja. En dan komt het. Totdat ik in Gods heiligdommen Inging. En op hun einde letten. En, ja, ja, dat komt zo. Ik, ik spreek je <lacht> <splet, lacht> Ja, maar dat is het eerste. Totdat ik in Gods inging. En dat is ook het geheim van Job geweest. Ja, je moet wel zeg maar die plek kennen. Je moet daarin mogen gaan om te kunnen horen. En als je Gods Heiligdom ingaat, dan proef je de heerlijkheid en de liefde en de genade van God. Ja. Dan zegt God letterlijk tegen je, mijn kind, ik ben toch bij je. Ja. Mijn kind, ik maak toch alles goed. En dat heeft Asaf meegemaakt. Mm -hmm. En hij lette ook op het einde van de godloze. <coughs> hij zag dat het uh, al niet al te best afging. Mm -hmm. Misschien was het troost voor hem. Voor mij is het geen troost, voor mij is het ook verdrietig dat de godloze verschrikkelijk omkomt en voor eeuwig verloren gaat. Ja. Maar goed, zo, zo ging dat. En, en, en ook... Psalm 44, ja, dat lees je in Psalm 16, vers 11. Overvloed en lieflijkheid is in uw aanwezigheid. Hmm. En als je in die aanwezigheid van God komt, en dat dat dat dat, dat kwam op plaatsen, over je op dat God kwam tot hem, God ging met hem spreken, en die die aanwezigheid van God troostte hem, gaf hem nieuwe kracht en die genas hem. En dat, dat proef je ook in psalm 16. Die, maar het is wel mooi dat jij die volgorde gebruikt. Troost, het is wel mooi dat jij die volgorde zo neerzet. God troostte hem, gaf hem nieuwe kracht en genas hem. Ja, tuurlijk. Prachtig. Ja, dus, zo ligt dat toch. Ja, nee, zeker. psalm 16, vers 11. U maakt mij het pad van het leven bekend. Het troost, de nieuwe kracht, ja. genezing. Ja. Dat is het pad des levens. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. En liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Een van de mooiste teksten van de Bijbel. Ja. Dat verwerpt al je angst voor de Heer. Ja. En dat verwerpt al je angst ook voor de Zoon. Want er is genade, er is vergeving. En dat, dat heeft Job ook gemerkt. Ik ja, dus gaan even vertellen hoe hij dat merkte. Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Ja, ja. liefelijkheid. Dan hoef je dus niet bang te zijn. Nee. Ja. Het is verschrikkelijk mooi. Is dat? Ja. Oh, als de mensen maar wat meer aandacht voor de schrift krijgen. Maar ja. in de Heer de moeite heeft genomen nou, om, om te laten opschrijven. Om bekend te maken. Ja, om dat bekend te maken en dat op te laten schrijven. Ja. En die David, waar nou, we er een volgende uitzending over zullen hebben. Maar die David en Asaf en Job en, en, en nog meer schrijvers, dit te laten meemaken. Ja. En, en dat moeten wij ook leren om dat mee te Precies. maken. Job, maar Job die bleef nog in, is op dit moment nog voor ons in het punt van, van, van, van, van, van niet begrijpen, punt van vrevel van boosheid. Waarom vergeeft u mijn overtreding niet? U vermeerdert mijn zonden, zonder, mijn wonden zonder enige oorzaak, zegt hij. Ja. U doet het. Ja. En dat zegt Israël ook in de nood. Ja, Israël ook. Neem nou het voorbeeld van Elie Wiesel. Mm -hmm. Die bekende. Die is pas overleden, geloof ik, hè? Ja, mijn verhaal. Ja. ja. die Elie Wiesel die daar met zijn familie en daar in een concentratiekamp in de rij loopt. En voor hem ziet hij hoe kinderen daar in een afgrond gestort wordt waar een vuur brandt. Ja. Het, is, het is te verschrikkelijk om erover na ja, nou te denken. Ik heb die verhalen in de Oekraïne vorige week ook gehoord. Dat ja, is echt Het is vreselijk. is, en boos. is. Ja. Ja. Ja. Ja. En en Wiesel vroeg geloof je dat in God? Hij keek even, ja, maar niet in een rechtvaardige God. Ja. Het is wat. Ja. Ik was voor mijn eerste Israel reis en daar kwam ik een vrouw tegen, Ruth heette die. Ze in en ja. En Ruth zei op een gegeven moment tegen me Jan, ik was in de oorlog in Duitsland en ik geloof niet meer in God. En de volgende dag komt ze naar mij toe slaat de armen om me heen. Ze ja, Jan, als een Jood zegt dat hij niet in God gelooft, gelooft dan de Jood niet. <laughs> ja. dat, is, dat, is, dat is bijna als Job. Ja, ja, ik zeg, ja je, kan, je kan God niet uit Joden krijgen. Nee, natuurlijk niet. Het zit ja. gewoon ingebakken. Nou ja, dat is ook de genade. Dat is het. Het ergste wat Job overkwam eh, is... Waarom verbergt u uw aangezicht niet? En ondanks dat zegt hij, wil hij mij doden? Ik blijf op hem hopen. Ongelooflijk, ongelooflijk. Dat is ook typisch Israël. En waarom? waarom? Johannes 9 geeft een klein tip te sla sla erop. De werken van God moesten in hem openbaar worden... En dat zie je natuurlijk bij de blindgeborenen. Mm -hmm. Maar dat zie je hier ook bij Israël. Eerst die, die, die, die vrienden. Ja, eerst eh, die, die, die vrienden. Job leidt onschuldig. God was tonig op Israël. Gaf het over aan de vijand. Ze bewezen, eh, en die vijanden bewezen hem geen warmhartigheid. Job is ook, en, dat is, en Israël is ook een toetssteen. Voor de mensen. En dan hoe voor, de mensen ermee omgaan. Hoe de mensen met, met Israël omgaan. Ja. Ik heb u, zegt de Heer tegen Babel in Jeremia. <coughs> Ik heb mijn volk Israël aan u overgeleverd. En gij hebt hen geen barmhartigheid ja. bewezen. Is wat? Mm -hmm. En gij hebt hen des te meer geslagen. Een toetssteen voor Gods zegen is Israël. Ja. Een toetssteen voor hun ethische. Standpunt, hun ethische, hun zijn, zijn moraliteit, zal ik maar zeggen, ja. is hun houding tegenover Israël. Ja. Een slimme In, leider van een volk zou, dat, zou ze de Bijbel moeten kennen en zeg maar, moeten, uh, die toetssteen moeten kunnen doorstaan. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Nou, psalm, oh ja, Psalm 44, die moest ik ook nog, dat staat hier op mijn notities. Psalm 44. Ja, dat is. Dat is Luther had deze psalm uit de Bijbel willen schrappen, wist je dat? Nou ja, Luther heeft wel meer uh, aarding ja, ja, gedaan. gedaan. Ja, heeft wel meer gedaan. Als het gaat om Israël in ieder geval. Ja. Nou, het de eerste acht versen, die, die, die gaan mooi, de eerste negen versen. En dan sluit hij die, die psalm in ver 44, vers 9. In <coughs> God roemen wij de hele dag. Uw naam zullen wij loven voor altijd. Mm -hmm. Ja, dan komt het. En dit, dit is zo. nochtans hebt u ons verstoten en te schande gemaakt. U bent met onze legers niet uitgetrokken. Ja. U hebt ons overgeleverd als slachtvee. U hebt ons verkocht voor een spotprijs. Dat is letterlijk zo gebeurd. U hebt ons versteld voor, tot smaad voor onze naburen. U hebt ons tot een spreekwoord onder de volken gemaakt. U doet de naties over ons het hoofd schudden. En dan staat, gaan ze verder, vers 18, dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten u niet. We hebben uw verbond niet uh, verlogen en ons hart is niet afvallig geworden. Is wat, waarlijk staat het, om uwentwil worden wij de hele dag gedood, wij worden gerekend als slagschapen. Uh, Waak op, waarom slaapt gij, heren? En zo is, wel de toetssteen voor de volken op dit moment. En het is zo dramatisch voor onze tijd, dat bijna de hele wereld tegen Israël is. Plus de wereldraad van kerken, dus, nou ja, en, en natuurlijk overal zijn goede uitzonderingen natuurlijk. Mm -hmm. Plus veel kerken, plus veel in de evangelische beweging. Israël zou nog veel moeten leiden, al die, die, die, die onzinnige vrienden van Job uitspraken. Het is verschrikkelijk, is dat. Ja. Ja, en je snapt het niet dat ze, ook de evangelische beweging, zeg maar, gewoon zo weinig kennis heeft van alles wat met uh, Israël te maken heeft. Ja, en van het algemeenheid, van het ja. woord van God, wat er allemaal op toespitst. Maar dan komt al snel die, uh, die beroemde Elihu, komt er nog ja. bij. Elihu, dat betekent, uh, Eli, dat weten we onderhand, mm -hmm. is, uh, uh, is mijn God. Mm -hmm. En Hu, hoe, is hij. Mijn God is hij, met een hoofdletter. Dus ...die was in feite was die een, een goede bekende van Job. Hm. Want uit het verhaal blijkt dat hij tijdens de hele discussies tussen Job... ...en de hele uh, woordenwisselingen en die drie... Uh, hij bemoeit zich er niet mee. Ja, hij, hij, zat, hij zat er gewoon te luisteren. Ja. Hij zat gewoon te luisteren. En toen was hij... Hij had het allemaal aangehoord. En hij was er goed kwaad over. Hij, is, hij was ook familie van Job. Directe familie. Hij was een zoon. Een klein, achter, achter klein zoon van Nahor. En Nahor was de, de oom van Abraham. Mm. Nou, Harad was zijn vader. En nou, in hoofdstuk 11, 31 gaat Job zijn, on uh, zijn onschuld nog eens aantonen. En hij was inderdaad uh, wel zondig, een zondaar, maar niet schuldig. Ja. En Elihu, die laat iets van de diepte van de Torah zien. Zoals de heer Jezus in de berg reden. Mm -hmm. Hij komt niet naar beschuldigingen. Hij laat iets van de grootheid van God zien. Hij zegt, God is alleen groot. En hij ziet alleen een stuk van loutering door lijden. Mm. Dat is ook één functie van het lijden, als het goed is. Uh, loutering van de ja. mens. Ja. Zeg, goud wordt ook uh, gelouterd mm -hmm. door, ja, door, door een boelhitte. Ja. Ja. Mm. Elihu is ook nog, dat is ook wel heel interessant, is ook, is ook nog profetisch ook. Let maar op, want we moeten snel natuurlijk naar. Uh, <coughs> we moeten snel naar uh, het spreken eindelijk. van God. Ja. ja. Nou, hij zegt ergens: Elihu. En waar zit hij nou? Elihu. Hier komt hij. Elihu. Even zien. En waar staat dat nu? Oh Ja over 37 vers 2, ik had in het verkeerde punt. Hoort, zegt hij. Mijn hart beeft, zegt Elihu Petlas van van van de heiligheid van God. En hij zegt, hoort, het daveren van zijn stem, de donder die uit zijn mond komt. Hij laat je los onder de ganse hemel en worden. Hij spreekt over God. Hmm. Het, het donderen van zijn stem. En dan een paar versen later, dan klinkt het. Toen antwoordde de Heer Job uit een storm, ja. het donderen van zijn stem. Hmm. En dan komt Job, de Heer, met zijn majestueuze stem over Job. En dan zegt hij, wie is er toch die het raadsbesluit besluit uh, uh, verduisterd met woorden zonder verstand? Hmm. Zegt, de Heer zegt eigenlijk tegen Job, hoe kom je er nou allemaal bij? Dat je, dat je nou precies weet wat erachter zit. Dat is, dat is mijn raadsbesluit, dat zijn mijn heilige besluiten, ik heb het in mijn hand. En, en, en je, je, je, je kletst maar een klein beetje ervan, zegt de Heer, ja. je begrijpt het toch niet. Je kunt het ook niet begrijpen. En dan laat hij dat zien, was jij erbij toen, Ja, precies. ja. toen ga je de aarde grondvesten en al die andere ja. hoge godswoorden haalt hij erbij. Dat is heel, heel belangrijk. En Job kan niet anders uh, doen dan zeggen van, ja Heer, u hebt gelijk. Ja, maar dan moet je kijken wat Job zegt. Dan, toen antwoordde Job de Heer, Zie, ik ben te gering. Hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer. Tweemaal, maar ik ga er niet mee voort. Ja. Job zegt, ik zeg maar niks meer. Ja, precies. En net als ik, uh, bij wijze van spreken, een zoon uh, toen, die klein was flink op zijn donder, gaf flink op zijn kop, ja. en, nou pa, ik zeg maar niks meer. Nee. Hij is niet overtuigd, Job. Nee. Zie je dat? Ja. Ik zeg maar niks meer. Nee. En zo is het ook vaak met ons lijden, heer. Uw antwoordt niet en ik begrijp het niet. Ik zeg maar niks meer, heer. Nee. En dat is voor God niet genoeg. Nee. Snap je? Niet genoeg. En dan gaat hij... Toen antwoordde de Heer Job uit de storm. Weer een storm. Die, die ongelooflijke kracht van de stem van God. Mm -hmm. Net die kracht van die stem van God waardoor... Johannes als doof, dood aan de voeten van de Heer Jezus viel. Lezen we in openbaring 1, zullen we dat? Precies. En dat, dat, dat, ik was als dood aan zijn voeten. Ja. En toen legde hij zijn hand op mij, de Heer Jezus. En hier, Job, die, die, toen ging God spreken met die, met, die, met, die, met die heilige stem van hem, waardoor alle volken van hem wegvluchten als ze voor de troon staan. Ja. Die, die majesteit van de Almachtige. En wat hij spreekt? Dat gaan we de volgende aflevering zeggen, want ik moet echt afbreken, we zijn ruim over onze tijd heen. Ja, ik had nog. Dus we gaan met het spreken van God, gaan we de volgende aflevering beginnen Jan. Oké, okay, dan moeten we wel even een, een ja, notitie maak maar een aantekening van de volgende even week, even gaan we doen. Ja. ja, het is uh, soms ook zo spannend en er gebeurt ook zoveel in zo'n boek wat we bespreken, het boek Job, um, dat we dat gewoon allemaal niet in een half uur kunnen doen. Maar gelukkig, deze serie duurt nog even voort. Dus kijk ook volgende week weer naar Eindtijd en profetie, En dan gaan we horen wat God tegen Job zegt en hoe we dat kunnen duiden. Hartelijk dank voor het kijken van u en graag tot volgende week. En denk erom. Bij God is geen aanzien des persoons. Dat wil je ook tegen u en tegen mij en tegen jou doen. En Hij spreekt ook. Hij spreekt door zijn woorden. Hij spreekt door mensen die tot je komen. God spreekt altijd in zijn grote genade en hij roept een van de belangrijkste woorden uit de Bijbel is kom.